Meestal gaat het om gaten in het wegdek, vooral in de Randstad, waar ook de meeste snelwegen liggen. Landelijk gezien is het aantal meldingen ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, maar toen was er maar één strenge vorstperiode geweest. Inspecteurs van Rijkswaterstaat zijn permanent op de weg om vorst schade op te sporen en te verhelpen. Op de Amsterdamse beurs staat de koers van het aandeel SNS Reaal zwaar onder druk. Beleggers lijken het vertrouwen te verliezen in de bank en verzekeraar. Het aandeel stond vanmiddag zelfs even 15% procent lager. Goed ingevoerde Haagse bronnen melden dat binnenkort maatregelen... worden verwacht bij SNS Reaal. Nationalisatie van de bank in problemen zou een serieuze optie zijn. De VVD en de PvdA zijn het oneens over het plan van de Britse premier Cameron... om een referendum uit te schrijven over het Britse lidmaatschap van de EU. PvdA-kamerlid Servaas vindt een Brits referendum te ver gaan. Het dreigement of het impliciete dreigement van... een ander: stappen we eruit of anders willen we eigen regels voor ons... Ja, dat kunnen we niet accepteren, want daarmee raak je eigenlijk aan de basis van de interne markt en dus ook aan de basis van de Europese samenwerking. Coalitiegenoot VVD ziet het referendumplan niet als een Britse dreigement, maar als een uitnodiging om het debat aan te gaan over een ander, moderner Europa. Ik roep de PvdA op om niet de hakken in het zand te zetten, zegt VVD-Kamerlid Verheijen. Minister Schippers vindt het vervelend als mensen zich zorgen maken... over een beperking van de vergoeding in de geestelijke gezondheidszorg. Gisteren kwam een conceptadvies van het college voor zorgverzekeringen naar buiten. Daarin staat dat op bepaalde psychische ziekten moet worden bezuinigd. Schippers benadrukt dat om een conceptadvies gaat. Het is een advies wat voorgelegd wordt aan patiënten, aan artsen. Die kunnen daar een reactie op geven en dan komt het definitieve advies. En op dat definitieve advies als dat er is zal ik een reactie geven. Als er bezuinigd wordt op de GGZ gebeurt dat volgens minister Schippers pas in 2015. In België moeten automobilisten de komende dagen langzamer rijden. Er zit veel smok in de lucht, waardoor 120 km per uur rijden als vervuilend wordt gezien... De snelheid op snelwegen gaat omlaag naar 90 km per uur. In de stad Brussel wordt dat 50. Bij lagere snelheden stoten auto's minder fijnstof uit. Door het koude en windstille weer van de komende dagen blijft er veel meer smok in de lucht hangen dan normaal. Belgen wordt verder aangeraden om de komende dagen geen zware fysieke inspanningen in de buitenlucht te doen. Krijgt u nog het weer? Vanavond zijn er in een groot deel van het land brede opklaringen en het koelt snel af. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Morgen overdag is er vrij veel bewolking, maar de zon is ook regelmatig te zien. Het wordt net als de afgelopen dagen een koude winterdag met middagtemperaturen rond min 3 graden. ABB verkeersinformatie Het is niet druk op de weg. Er staan een paar korte files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 2 kilometer. Op de A10 Zuid voor Knoppen de Nieuwe meer, 2 kilometer richting Amersfoort. De A27 Breda, Gorkum voor Oosterhout, 2 kilometer. Er staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden, 2 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa WPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa WPRO. Zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst tijd voor wetenschap. Frederik Melman, wetenschapsredacteur. Welkom, Frederik. Ja. Uh, jij hebt uh, iets te melden over... Behoorlijk eng besmettelijke kanker. Ja, Ik kan me er niet bij voorstellen. Griep, ja, verkoudheid, mazelen, maar besmettelijke kanker. Nee, het Hoe zit dat in elkaar. Ja, het is ook een heel wonderlijk, uh, bizar en eigenlijk ook een beetje een vies verhaal. Oh. Ja, het, <lacht> het is besmettelijk, uh, maar het geldt voor de Tasmaanse duivel. Uh, je dat is het is ook... een vis, hè? Nee, het <lacht> is een, een, een, een, een <lacht> buideldier toch? Oh, een bu uh, buideldier. Ja, het op uh, Tasmanie-eiland voor de kust van Australië. Uh, beetje een maatje dikke terrier. Zwarte, mm -hmm. zwarte vacht. En wat is er nou aan de hand? Uh, een groot deel van die groep, van die populatie van de Telsmaanse duivels, die hebben in hun gezicht een soort van huidkanker. Dus die hebben in hun gezicht enorme gezwellen. Mm. Dat groeit en dat gaat bloeden. Dus dat, en... dat hoort erbij. Dat hoort nou bij nee, dat is ooit begonnen bij één vrouwtje, weten ze nu. Vrouwtjes. Mm. En dat is. Die hebben elkaar besmet. En nu bijna al die duivels die hebben dat. En dat als, als zich is nog niet zo'n punt, waren het niet. dat Die beesten die zijn enorm vechtlustig en bijten elkaar voortdurend in het gezicht. En daar gaat het mis, want terwijl ze elkaar in het gezicht bijten... brokkelt er eigenlijk een stukje van, ja, het klinkt heel vies... maar brokkelt er een beetje van, van, het, gezwel. van, van het gezwel af. Mm. En kan belanden in dus een open wond van dat andere beest... Maar, maar dan, dan nog. want een kanker is toch geen virus of geen, geen, geen, geen bacterie of zo? Nee, hoeken, maar we hoe leren... kan het dan besmettelijk zijn? Ja, we nou, leren ik. je dus weer wat over hoe kanker uh, ontstaat. Want wat wel aan de hand is, is dat deze groep van Tasmaanse duivels... die genenpool, zo noem je dat, die is vrij klein... Dus waarschijnlijk... Ze lijken heel erg op elkaar genetisch. Genetisch lijken ze erg op elkaar. Misschien dat dat ook de reden is dat het afweersysteem niet denkt... Hey, een kankercel ga ik opruimen, maar dat hij die, die kankercel lekker la, dat, daar laat zitten. Maar ondertussen bijten die beesten elkaar voortdurend in het gezicht. En nu is bijna 85 van die Tasmaanse duivels uitgestorven. Want het doet ontzettend zeer natuurlijk. Dus ze kunnen niet maar eten. En in zes maanden zijn ze de pijp uit. Mm -hmm. Maar dan nog eventjes. Maar... Want het blijft moeilijk te begrijpen. Het is, er komt een stukje van zo'n tumor van een beest... valt in een, in een open plekje van een ander beest. Ja. En dan nog, hoe vermenigvuldigt zich dat? Is dat vanwege nou, het feit dat ze genetisch op elkaar lijken? En dat dat nou ja, gemakkelijk overgenomen Dat is wat kankercellen eigen is. Hè? Die gaan delen en dan ondertussen dat afweersysteem laat die cellen lekker met rust. Dus die kunnen blijven delen. Uh, maar de vraag is ook van, uh, ja, hoe kan het dat ze zo besmettelijk zijn en maar kunnen doorgaan? En dat is nu eigenlijk wat nu nieuw is, want we wisten natuurlijk al wel dat die beesten daar last van hadden. Um, maar Australische onderzoekers hebben nu net deze maand in dat heet aan de proceedings of the Royal Society B uh, laten zien, um, ja, hoe die cellen er eigenlijk uitzien. Ze hebben verschillende uh, type cellen eigenlijk bestudeerd en hebben gezien dat verrassend genoeg op het niveau van het DNA. Lijken die cellen op elkaar, hè? van het eerste vrouwtje dat het had tot het laatste exemplaar nu? Mm -hmm. Maar op epigenetisch niveau, dus een stapje hoger op, op, op het niveau van waar je zomaar zeggen de genen aan en uit zit, mm -hmm. daar zit het verschil. Ja. En ze zien dus dat hoever dat deze kanker zich ontwikkelt, evolueert eigenlijk, als was het een dier op zichzelf, mm -hmm. uh, het uh, steeds minder heten dat uh, die aan- en uitschakelen zich gaan stuk. Ja. Dus die op hol geslagen celdeling, dat is kanker... Ja. die wordt niet herkend? Die wordt a. Het. niet herkend en b evolueert die kanker zich, die wordt steeds kwaadaardiger. Ja. Die kan zich en makkelijker uitspreiden... en die kan ook nog dat afweersysteem uh, ontduiken. Nou, dit doet zich voor bij de tasmaanse duivel, buideldier Tasmanië. Ja. De vraag natuurlijk, kan dit bij mensen voorkomen? Ja, een nee. kanker die, waarbij je elkaar kunt besmetten? Nee, kanker bij de mensen is niet besmettelijk. Maar er zijn wel een aantal gevallen bekend... waar mensen besmet zijn geraakt door transplantatie van een orgaan... Waar, ja, een kankercel, Hila, dus een kankercel of hmm. kankercellen inzaten. Ja. Die zijn bekend. Ja. Maar dat is niet echt besmetting natuurlijk. Hè? Dat is, maar het is nogal, uh, nee. overplanting. Maar Zo kan je uh, familie, uh, bijvoorbeeld uh, uh, een eigen tweelingen, die dus. Uh, genetisch ook heel erg op elkaar lijken. Zou dat, want dat gaat om die genetische ve, uh, dichtbij elkaar staandheid. Hè? Uh, zou dat daar niet kunnen voorkomen? Of vraag ik, uh, overvraag ik je. Uh, als je dan van de ene uh, uh, broer of zus de kanker, zal ja. we zeggen, transplanteert. Nou ja, wat je wel, wat je dan wel in ieder geval hebt, is dat het afweersysteem denkt. Hey, dat zijn uh, lijken wel lichaams eigen cellen, dus ik laat ze maar met rust. Dus dan heb je ja. in ieder geval één stap al overwonnen ja. in, de, in, in het ontwikkelen van kanker. Ja, ja. Een goede vraag. Ja. Goed, Frederique Melman, dankjewel voor dit opmerkelijke niet erg prettig nieuws. Maar desondanks, interessant. Dank Dank je. <coughs> Tijd voor ons buitenlandpanel. Chris Keijnen, we kondigden hem voor het nieuws al even aan, maar toen kon hij zijn mond niet open doen, want toen kwam Zweden van Wijnbergen toch <laughs> nog binnen. Programmamaker bij de VPRO, hartelijk welkom. En Thea Hilhorst, ook welkom. Bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw bij de Universiteit van Wageningen. Hi. We moeten het even over de speech van Cameron hebben. De, de premier van de Britten, die deze ochtend een toespraak hield. Waarin hij eigenlijk uh, iemand noemde dat, jij citeerde hem net: een, een, een, een, een schizofrene speech. Een schizofrene speech. Een oud, uh, Want en, aan de ene kant zijn. beleid hij ze geloof en dat ze hart en ziel en zaligheid in Europa liggen. Aan de andere kant zijn we een eilandvolk met een eigen karakter. En dat moet maar erkend worden. En dat betekent dus de volgende stap die die zetten, dat betekent dat wij over allerlei dingen moeten kunnen ja. heronderhandelen. Uh, dus dat was weer Europa vijandig. En daar sloegen heel veel Europe uh, Europese regeringsleiders op aan. En die vonden het een anti-Europa-speech. Ja. ja, diezelfde meneer die het die schizofreen noemde, die, die zei ook van... Cameron denkt dat Europa een cafetaria is waar je gewoon met je blaadje langs de balie kan gaan... en kan ja. pakken wat je zelf hebben wil. Ja. Maar zo zit het niet in elkaar. Nee, ja, dat, ik denk dat dat ook... Hoewel ik de reacties voor zover... Ze gezien hebt tot mm -hmm. nu toe ook nog wel redelijk gematigd, vindt. Niemand staat nu, natuurlijk, nu te springen om Cameron heel hard uh, voor zijn oren te gaan slaan. Want Cameron heeft gewoon een groot binnenlands. probleem. Uh, en. Uh, uh, politiek probleem. Omdat in zijn eigen partij en met de UK, zijn die anti-Europa-partij. Waar, waar, waar de ja. euroceptici inmiddels eurofoben zijn ja. geworden. En uh, de UK Independence Party, die op 10% in de peilingen staat. Ja. En nou, dat nou, begrijpen ja, maar... ze een Europese partners ja. natuurlijk wel, maar... Uh, ik maar weet... jij vindt de reactie tam, en ons Europaman Fred Schobans, vond dat ook, maar ik vind dat helemaal niet. Oh. De, fra de, de, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt willen de Britten eruit? Ja, ik rol de rode Europa voor ze. Uit. Fabius, die heeft gezegd, ik zal ze via de ja. Meneer Loper uh, ja. heeft hij tegen een aantal Britse zakenlieden. Uh, maar dat gezegd. is toch een, een hele nette uh, formulering ja. voor wat, wat, de, wat de Republikeinen in Noord-Ierland zeggen: Brits out. Nou, dat, dat, dat is uh, denk ik een manier uh, uh, van de Fransen om te zeggen... denk niet dat wij ons laten chanteren. Hmm. En ik denk ook dat mevrouw Merkel zich niet uh, laat chanteren. Maar die, Fabius was, was geen reactie op de, de toespraak van, uh, van Cameron vanochtend. Dat heeft hij eerder gezegd tegen een aantal, aantal Britse hmm. zakenlieden. En ik denk ook om tegen die mensen te zeggen... Uh, kijk, kijk uit... Wie je steunt uh, in, ja. in Engeland. Want het Britse zakenleven is natuurlijk helemaal niet nou, voor het uittreden. Het is boven de wil. Je, wil je, ik wilde het afronden, hè? Wilde jij nog wat? Nou, ik, ik, ik wil even kijken of Thea wat er, erover te zeggen heeft. Nou, niet veel. Het is, uh, het is voor mij, ja, het is natuurlijk opmerkelijk dat je toch aan, aan alle kanten, Europa blijft toch aan de randen, blijft natuurlijk gewoon steeds spanning opstaan. Van ja, ja het blijft brandjes blussen eigenlijk. Ja. Maar het is nog even weg, hè, want er wordt ook gezegd: in 2015 zijn er eerst nog verkiezingen. dus ja, dat er dan gebeurt. Je ziet te winnen. Voordat en het En dan pas, komt, als dat boven ja, je heen en... blijft hangen. Misschien verenigt het Europa wel, omdat we nu allemaal heel erg bezorgd moeten zijn over Engeland. Ja. En als we zien wat er de afgelopen twee, drie jaar allemaal gebeurt... en veranderd is in Europa, dan lijkt het me moeilijk om. Om op de termijn van drie, vier jaar voorspellingen te doen over hoe Europa ervoor staat. Dat is ook gevaarlijk. Dat Frankrijk en Duitsland op elkaar gedreven worden tegen de Britten. En dan krijgen we weer de eerste, tweede, derde, vierde Engelse Zeeoorlog. Oh He? ja, ja nou, gaan dan, dan gaan we dan krijgen. Een kettingstuk varen of zo. Ja. Ja. Uh, de verkiezingen in Israël. Uh, Netanjahu, de premier, die behaalt een Pyrrhus-overwinning. Hij is de grootste partij. Nog steeds, maar heeft wel elf zetels verloren. Mm -hmm. Moet een arbeiderspartij dulden die fors geworden is... door die mevrouw die de partij leidt, die razend populair is. En dan is er nog een, een echte winnaar. Dat is de, uh, in het centrum van het politieke spectrum, jest Atit. En ja. dat betekent ook alweer... Een toekomst voor is Israël. Er, is ja. er is een toekomst voor Israël. Ja. Um, ja, zou Netanyahu blij zijn, Thea Hilhorst? Nou ja, hij heeft wel gewonnen, maar het, hij heeft het gewoon heel erg moeilijk. Dus ja. dat is uh, maar een beetje afwachten natuurlijk wat nu die, die, die, hoe, de, hoe die coalitie zich verder moet gaan vormen. Want hij staat er maar heel nipt op. Dus ja. Ja, ja. Wat is de ruimte die hij krijgt. Er is een krant in Israël die zegt... de kiezer heeft Netanjahu op krukken nu op pad gestuurd. Ja. En dan is de vraag welke kant hij opwankelt. Het is wel zo, dat laatste Ger en ik net op het ANP... dat er een, een woordvoerder van de Palestijnen heeft gezegd... er gaat binnenkort een brief naar Israël... waarin wij zeggen dat wij nog steeds absoluut partners voor peace zijn... omdat we heel blij zijn met de uitslag in Israël... waaruit blijkt dat het midden opkomt ten koste van de havikken. Ja. Dat vind ik op, het is vrij snel en ook nog wel heel vaag en anoniem, maar toch een reactie. Het is een Chris. reactie en het is ongetwijfeld ook een poging om van, van dit momentum uh, gebruik te maken. Want waar iedereen tot gisteren uh, dacht dat het, het grote rechtse blok, dus hoe. En alles rechts van Netanjahu, onder andere die, die nieuwe partij van uh, Naftali Bennett, die, die uh, voor uh, annexatie van de Westhoever is, 60% van de Westhoever, dat, dat dat de grote winnaar zou worden, is het precies andersom uitgepakt. Het is nu precies 60-60, geloof ik. Er zijn 120 zetels ja. in de Knesset en dat rechtse blok ja. heeft 60 zetels. En... Nee, 100, ja, 120, 60-60, precies. 60 -60. Ja. Ja. Dus. Uh, kijk, Netanjahu moet nu zijn knopen gaan tellen... en moet gaan kiezen, wat ga ik doen? Ga ik over uh, rechts regeren, Waarbij die een hele wankele meerderheid kan, kan hebben... of misschien een, een minderheidsregeringetje of precies met 60 zetels... waarbij die zich totaal uitlevert aan dat... dat, dat nog rechtsere uh, kant. Want ook Likud is naar rechts opgeschoven. Mm -hmm. ja, ook, ook veel Likud-kandidaten die niet gekozen zijn, zijn eigenlijk niet meer voor een twee-staten-oplossing. Ja. Waar meneer officieel nog steeds wel voor. Ja, er zijn is. een paar gematigde topmensen die zijn de, ja. de, eruit gezet Dan en vervangen door, door, door Havikken. Ja, ja. ja, precies. En of of uh, gaat hij kiezen voor met die nieuwe middenpartij uh, proberen te regeren, die, die Jair Lapiet, een voormalig uh, televisiepresentator, uh, presentator soort ik stel me een soortje Pauw van Israël voor, ook ja. niet, niet heel erg uitgesproken politiek eigenlijk. Ja, zijn belangrijkste verkiezingspunt was dat ook orthodoxe Joden moeten worden verplicht moeten om dienen. in het leger te dienen. Ja. Um, maar met een verder een vooral economische agenda. Ja, erg binnenlandse agenda. Ja, hij he? is groot geworden op, op eigenlijk die golf van protesten die de afgelopen jaren in Israël zijn geweest tegen de economische situatie. Daar kan Netanyahu ook voor kiezen. Maar goed, officieel is, is het standpunt van die, die partij uh, van Lapid... dit Yesh Atid, is wel een twee-staten-oplossing en onderhandelingen... maar ook wel behouden van de, van de nederzettingen op de Westhoever... en geen verdeeld Jeruzalem. dus. Ja. Ik denk dat de Palestijnen denken... nou ja, laten we in ieder geval proberen de zaak naar ja. die kant te trekken. Ja, natuurlijk. Ja, het, het betekent voor dat uh, uh, heroplevend vredesproces... betekent het nogal wat of hij over links of over rechts gaat uh, regeren. Als hij toch weer met de haviken gaat... die steeds havikachtiger worden, mm -hmm. dan, dan kan hij dat vergeten natuurlijk. Ja, maar goed, dat, ja, ik weet het Het is een beetje allemaal nu op dit moment, ja. of je dit kijkt, eerlijk gezegd, zou ik het gewoon allemaal niet zo goed weten nu hoe het moet gaan. Het je is kan je wel je weet niet hoe je verder gaat. Je hm. weet ook gewoon niet hoe, hoe dit zich ook regionaal ontwikkelt. Dus ja, nee. ik mm -hmm. ben gewoon heel benieuwd om de komende dagen ja. te kijken hoe het gaat gebeuren. En dan is het natuurlijk ook benieuwd of hij zich enigszins laat leiden door, uh, door Amerika. Uh, het ging niet goed tussen die twee. Tussen Netanyahu mm -hmm. en Obama. Dit is misschien voor net ook wel het moment om te ja. zacht uitgedrukt zeker mm -hmm. om te denken. Weet je, als ik nou stel je voor dat ik inderdaad een beetje naar het midden of met die middenpartij ga, dan heb je alle kans dat uh, ja. de banden in elk geval. Dat hoeven niet aangehaald te worden, maar goed blijven. En uh, dat ik nog wel eens op de thee word gevraagd. Ik weet niet of je dat mee laat spelen, Chris. Nou, uh, ik denk dat de positie van Obama nu wel interessanter wordt. Wat je eigenlijk ja. zag de afgelopen tijd... was dat Obama helemaal niet zoveel zin meer had in Israël. Hij was helemaal klaar met Netanyahu. Uh, het, la het laatste wat Netanyahu gedaan heeft... is nadat de, de, de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering... Uh, die speciale status aan de Palestijnse autoriteit heeft verleend in het najaar... is meteen daarna zeggen van oké, okay, dan gaan wij de nederzetting. Uitbreken, wat, wat, wat echt gewoon een, een, een vinger in het oog van Obama was. Ja. Hij is er niet eens officieel, hij is er niet eens boos over geworden, hij heeft er eigenlijk nauwelijks op gereageerd. Hij, hij dacht: laat maar zitten. Wat, een, wat er nu gebeurt, is dat Netanyahu natuurlijk een stuk kwetsbaarder is geworden. Want, want ik denk dat die meneer Lapid, die nu uh, zo in de lift zit, dat die dat hij de eerste kans om Netanyahu uh, te tackelen... ook al gaat hij met hem regeren, zal gebruiken... om te proberen volgende keer nog meer stemmen te winnen. En Obama zou best eens kunnen denken... nou, daar ga ik hem een handje bij helpen. Ja. Obama zal wel van Netanjahu af willen. Dus het zou kunnen dat, dat dit betekent... dat Obama zich ook weer wat meer... met, met het Israëlisch-Palestijnse uh, conflict gaat bemoeien. Hoewel hij natuurlijk ongelooflijk veel binnenlands wil. En dit, dit zal niet zijn prioriteit hebben. Nee. Maar wat Thea zegt, dat is natuurlijk ook waar. Ik bedoel, het is veel te vroeg om eigenlijk al te roepen dat zaken vlot getrokken zijn. Dat uh, moet allemaal. Ja, aan om blijken. alweer van een, een, een nieuw vredesproces te spreken, nee. dat lijkt nee. mij ook redelijk optimistisch. Ja. Maar of in elk geval, de uitkomst is anders dan men dacht. En dat kan perspectief bieden. Ja, ja. ja. ja. Zou Hè, maar zou kunnen. open, open einde. Het ja. Ja. Ja. Ja. zou kunnen. Laten we Mali. Laten we naar nou Mali gaan. Ja, uh, Thea Hilhorst, uh, jou, wat jou opvalt is dat. Uh, uh, die hele oorlog wordt uitgebreid besproken en van alle kanten, en van de kant van Frankrijk en noem, noem het maar. Maar de humanitaire kant van de zaak die komt eigenlijk helemaal niet aan bod. Nou, u hoort er nog niet zoveel over. Terwijl er wel absoluut iets aan de hand is, natuurlijk. Hè. Er is in, uh, zijn vluchtelingenstromen op gang gekomen. En... Uh, er zijn nu toch inmiddels 400.000 mensen die, die in de buurlanden, naar de buurlanden toegevlucht zijn en daar ja, in allerlei omstandigheden moeten verkeren. Maar ook de zorg voor mensen in het land zelf, want die worden minder makkelijk te bereiken. Die kunnen niet makkelijk naar hun velden toe, die kunnen niet goed, dit is de tijd van, van uh, velden prepareren en, hm. en inzaaien. Voor de nieuwe oogst, ja. Ja, dus dat kan... Dat is, dat kan nog wel heel wat betekenen, zeg maar. Dus ja. de situatie nu is niet, uh, ja, is, best, is op dat punt ook zorgwekkend. Ja. En het wordt nog een stuk erger voordat het beter wordt, lijkt wel. Want uh, Hollande, de pre president van Frankrijk, die eerst gezegd heeft: ik ga überhaupt niks doen. En toen zei hij: ging hij wel wat doen? Maar ik ga niet met soldaten op de grond. En vervolgens, en de, een dag later, geloof ik, beslist hij dat hij dat wel ging doen. En onmiddellijk beslist hij dat hij naar 2500 man zou gaan. En van de week zei hij nog eens een keer: er komt nog eens een keer 1000 man of 2000 man bij. En heeft ook gezegd, ik blijf hier net zo lang tot ze allemaal uitgeroeid zijn, die opstandelingen. <laughs> nou ja, afgezien van taalgebruik, uh, dat betekent voor die bevolking natuurlijk ook uh, een horror scenario. Ja, nou, het is nog wel meer, want er zijn nu ook steeds meer legers vanuit de regio richting Mali aan het trekken. Er is... De ECOWAS, zo'n organisatie van Ja, Afrikaanse dus zeg maar de, de West-Afrikaanse gemeenschap, die ECOWAS, die, die heeft al in het, in het najaar zijn ze begonnen... om vanuit vijf landen een soort uh, internationale ondersteuning voor het Malinese leger pelt elkaar te roepen. En dat was tot nu toe bestond het uit een soort steun. Maar de Malinezen die deden zelf de gevechtshandelingen. Maar nu trekken die ook op naar de grenzen. Wel duidelijk met de bedoeling om mee te gaan vechten. Ze willen nu met z'n allen gaan vechten. Ja. Mm -hmm. Nou, Wat dat betekent, of dat op vrij korte termijn ook militair iets uit kan halen. Dat is de vraag of dat echt gaat lukken. Want ja, wat je natuurlijk krijgt is dat die islamisten in het noorden... die gaan in reactie natuurlijk steeds meer op guerrilla tactieken... Ja. Overstappen nou, die zijn steeds, dat ja. is heel moeilijk om mm -hmm. dat te bestrijden. Dat weten ja. we aan alle kanten. Wat er nog achter zit, is ja, hoe stabiel of hoe goed is die regering in Mali? Want er is natuurlijk vorig jaar een kop geweest en daar is uh, met veel moeite een, een, een nieuwe regering uit voortgekomen, waar ja, eigenlijk internationaal ook nog niet eens zo heel veel vertrouwen in is. En daar bovenop komt dat eigenlijk van oudsher de regering... in het noorden vrij weinig greep had op de gebeurtenissen. Ja. Gewoon, het noorden is eigenlijk al weet ik hoe lang... Ze hebben het noorden toch ook heel lang helemaal verontachtzaam? Gewoon verwaarloos, deze niet toe, daar Zaten die toe. Nou, die zijn dan vorig jaar in opstand gekomen... Hm. vanuit de, de, de oorlog in, in, in Libië... waar dan die islamisten daar naar het noorden toegekomen toe zijn... toen leeft dat ineens op. Ja. Ja, als je daar nu militair wat mee kan doen... dan heb je natuurlijk nog niet politiek ook iets voor elkaar gekregen. Maar dus als je dat, dat... Mee kreeg, kreeg. ja, dan duurt het zeker nog een tijd. Ja, en, en denk je niet dat, dat het... Ik bedoel, de Malinezen hadden geen keus, denk ik... dan nu de hulp van Frankrijk in te roepen. En ze zullen er op korte termijn mee blij zijn. Maar het, het lijkt me voor... Het land Mali in die zin ook een mixed blessing. Dat uh, de, de Fransen in het, in het verleden natuurlijk helemaal niet uh, zo tegen een idee waren... van meer autonomie voor die Touareg in het noorden van Mali. En ik, ik denk dat een van de uitkomsten van dit conflict... wat inderdaad vast nog heel lang kan duren... en zeker in die vorm wat jij zegt van kleine aanslagen, guerrilla enzovoort. Maar een van de uitkomsten zal toch wel zijn een, een, een soort semi-autonoom gebied in het noorden van Maan. Ik denk dat de Fransen daar uiteindelijk wel op zullen aansturen. Denk je niet? Dat zou kunnen. En als dat zo is, ja, dan wie zijn wij om te zeggen dat dat dan ook niet zou moeten. Nee, ik heb er geen mening over. En, meer. en uh, op het nee. moment dat er, <laughs> dat er maar iets van een politiek evenwicht is... dan is dat ook prima. Maar wat mm. je gewoon ziet nu, is dat vanuit de regio... Dan zou je de regio... ook de toerrek weer als, ja. als bondgenoot hebben... in je strijd tegen die jihadisten. Wel... Ja, nou, dat zou zelfs kunnen. En wat je, nu, wat, wat, wat je nu ziet is, en dat vind ik wel opvallend... dat in de omringende landen... Is de weerstand tegen de islamisten ook ontzettend groot? Omdat die natuurlijk ook wat, wat die doen, dat is ook juist die, die hele islamitische erfgoed, zeg maar, kapot maken, wat daar ja. in Noord-Mali is. Mm -hmm. Dus dat geeft ook ongelooflijk veel weerstand, juist bij die islamitische sterke landen die daar omheen zitten, zoals Nigeria. Ja. Nou, Niger, die staat aan de grens. Dus dat begint zich regionaal heel erg uh, af te tekenen. En op dat punt is Denk ik, het optreden van Frankrijk geeft, lijkt wel een boost te geven. Want die het... landen eromheen die waren eigenlijk nog niet zo heel actief. En die mm. beginnen zich er nu helemaal in te storten. Mm -hmm. Is het niet opmerkelijk zo... dat het trouwens. Dat we hebben het steeds over het optreden van Frankrijk. Dat optreden van Frankrijk, punt. Ze doen dat alleen. Uh, zonder VN, zonder ja, Engeland nou, gaat een nou, beetje het helpen wel... natuurlijk, en het is maar het is, het is toch niet onder VN-vlag. Je ziet ja, het verder het westen later een beetje. Het is beetje. wel in het kader van een VN-resolutie ja. op basis waarvan mm -hmm. ook die Afrikaanse vredesmacht wordt mm -hmm. uh, uh, in elkaar gezet. Hè? Ze opereren onder dezelfde VN-resolutie. Ja, het, okay. het ligt in het verlengde van uh, de VN-resolutie die die Afrikaanse troepenmacht heeft gemaakt. Tegelijkertijd heeft de VN zelf houdt zich nu heel erg op afstand. Ja. Ja. maar dat is uit angst. Ban moon heeft gezegd, de, angst voor? De, de Verenigde Naties moeten niet gezien worden... om te helpen bijvoorbeeld bij transport of wat dan ook, op welke manier... dan ook bij de gevechtshandeling. want we hebben zoveel mensen op de grond. Ja, ja, ja. Gewoon ja, van de ja, mensen ja. die ja, daar ja. zitten voor UNICEF en noem ja, maar op. Ze zijn gewoon bang voor aanslagen. Maar krijg je niet een soort Rwanda-scenario? Er stond laatst een schrijver in de krant een, van Toerek Afkomst... en die zei, door dit conflict gaat het uh, tuarek helemaal vermalen worden. Het staat heel erg af van de, van de leiding van dat land. Het land de leiding interesseert zich helemaal niet voor die toewerking. Dat doet zich trouwens veel meer in landen in die regio voor. Hmm. Uh, memoreerde de paalbril, volkskant, commentator. Maar goed, als de VN dus op afstand blijft... en dat vermalen uh, woorden gaat op gang komen... blijft de wereldgemeenschap dan weer langs de zijlijn staan toe te kijken? Nou kijk, die verwaarlozing, daar hadden we het net eigenlijk al over. Hè. Die is al heel lang. Die, die, uh, die, dat, is, dat, dat, dat Noorden wordt... Ja, het is niet ingeven, het nee. wordt ook verwaarloosd. Dus misschien dat dat scenario wat jij net schetst... dat juist omdat Frankrijk zich daartegen daar aan bemoeit... dat de Touareg ook meer aandacht krijgen en hier ja. misschien ook juist ietsje meer ruimte in krijgen en iets meer zichtbaar kunnen worden in de politiek... dat kan net zo goed. Ja, uh -huh. maar dat, dat de internationale gemeenschap... Uh, de, de, de redding van de Touareg zou betekenen... denk ik ook niet, Ver, vergelijk het met de Koerden. Uh, mm. Dat is natuurlijk een volk wat net zo op grenzen van diverse landen zijn gebied heeft... en al jaren door, door de internationale uh, de geopolitiek daar vermalen wordt. Dat, en daar, ja. daar is, staat de internationale ja. gemeenschap ook niet klaar... om dat volk nee. te redden. Omdat met, dat natuurlijk ja. meteen allerlei conflicten met die landen veroorzaakt. Maar het ligt ook gewoon heel diep, ook heel diep uh, lokaal. Want dat zijn natuurlijk dus allemaal terug te voeren... toch op conflicten tussen pastoralisten en landbouwers. Dus dat, ja, ja. Mm, dat zijn natuurlijk dynamieken in die regio... Mm -hmm. die je ook niet zomaar eventjes politiek... Van buitenaf zou op kunnen lossen, want ja. dat ligt gewoon veel dieper ook in de sociaal-economische omstandigheden. Ik wilde even terug, want zijn naam is al even gevallen toen we het hadden over Israël, naar Obama. Chris, mm. um, vandaag wordt er gestemd over een mogelijke uitstel over uh, uh, uh, een beslissing over de verhoging van het schuldenplafond. Ja. We hadden zeiden net al, Obama, het Midden-Oosten. Had een beetje iets van nou, laat maar eventjes daar. jullie geen vrede problemen. willen dan niet. Hij ja. heeft andere problemen onder andere <laughs> dit. dit. Moment, ja. Nou ja, het, het, het, het, het schuldenplafond het is eerder aan de orde geweest in de zomer van 2011. Er is een regel dat uh, het, het Congres stelt een limiet aan de hoeveelheid geld die de Amerikaanse regering mag lenen om openstaande rekeningen te betalen. Dus het gaat niet om toekomstig beleid... maar om, om beleid waar al toe ja. beslist is. Waar dus wel toestemming voor is. Maar toch een, een limiet aan het hoeveelheid, de hoeveelheid die de regering mag lenen. Verwachting is dat midden februari die limiet weer bereikt wordt. En mm -hmm. als dat niet verhoogd wordt, dat schuldenplafond... dan zou dus de Amerikaanse regering uh, weer in gebreken blijven. Ja. En allerlei rekeningen niet kunnen betalen. Uitkeringen niet kunnen betalen. Nou, De, de Republikeinen hebben nu gezegd... We willen die termijn wel met drie maanden verlengen. Daar wordt vandaag over gestemd in het uh, Huis van Afgevaardigden. Obama was daar eerst tegen, want hij zei: Ik wil niet uh, het, het Ik wil niet gegijzeld worden door zo'n kort uitstel. Ik wil gewoon in één keer toestemming voor een komende twee jaar of zo. Maar hij is er nu toch mee akkoord gaan, heeft althans gezegd dat ik niet wil vetowen. Uh, en dat geeft de Republikeinen weer de kans... om uh, andere dingen te proberen onder druk te zetten. Mm -hmm. uh, er komen in maart... Komt hetzelfde probleem weer terug wat er in januari was van de zogenaamde fiscal cliff? Ja, uh, want daar is maar twee maanden uitstel voor gekregen. Er gaan en er allerlei automatisch bezuinigingsplannen in werken? Precies, komen, en, de verhogen. en de republikeinen mm. gaan dit nu, dit uitstel. Oké, okay, je krijgt uitstel, maar ondertussen gaan ze proberen uh, dat wapen te blijven gebruiken om maar de kijk, regering we, tot, we tot bezuinigingen Daarom, te brengen. Ja. Je, je leest ook van commentatoren dat de, men erop speculeert dat die republikeinen wat soepeler mee willen gaan gaan Met uh, Obama tot hun knopen tellen, bereiken we helemaal niks. Nou ja, uh, dat komt denk ik door de veranderde houding van Obama, die er mm, met, met gestrekt been ingaat, ja. is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar die veel harder opereert al vanaf die fiscal cliff-kwestie toen hij ja. ook tot het laatste moment zijn poot stijf heeft gehouden... en gekregen heeft wat hij op dat moment wou. En het lijkt erop dat de Republikeinen in eerste instantie denken... van ja, we kunnen wel overal nee tegen blijven zeggen... maar daar hebben we helemaal niks. Mm -hmm. En als we gaan onderhandelen, dan slepen we er misschien nog wat uit. Ja. Dus nou, het wordt wel interessanter, vind ik. Hij heeft dat ook een politiek. beetje natuurlijk in zijn inaugurele reden gezegd. Hè? Van, jongens, laten we eens ophouden met alleen maar nee en nee tegen elkaar te zeggen. in elk geval proberen te onderhandelen, nou ja, En dat, een beetje proberen samen er toch dan nog iets van te maken. Dat zegt hij natuurlijk al heel lang. Maar de Wat verandering is dat hij zelf nu niet begint met compromissen te zoeken. Maar zegt, zo wil ik het en je ja. kan meedoen of niet. Ja, Oké, okay, dat is uh, uh, meteen daad bij het woord voegen eigenlijk. Chris, dankjewel Chris Keijne, En Thea Hilhorst ook hartelijk bedankt. Einde van de villa voor vandaag. We zijn er morgen weer vanuit Den Haag, vanaf half vier. En Tim Overdiek zit hier. Rara, waarvoor? Ik denk het Radio 1 journaal na half vijf. Goed, Gerard. En wat we daar gaan doen, laat ik dat, laat ik dat vertellen aan de hand van een anekdote uit 2005. Dus het jaar dat ik zelf van Washington naar Londen verhuisde als correspondent. Ik woonde amper drie maanden in Engeland. En toen ik even van Londen naar Amsterdam overwipte, hoorde ik mezelf zeggen tegen mijn buurman, ik ga even naar Europa. <laughs> Ja, Tim. Zeg fel het zegt veel over het ook. eilandgevoel, wat ja, de komende uitzending het paraplu-woord is bij onze berichtgeving over de aankondiging van David Cameron. Dat er een referendum gaat komen: ja of nee tegen dat lidmaatschap van de Europese Unie. Gaan we lekker induiken. Naar de hoofdpunt wat nieuws: Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. En op de woorden van Cameron zijn reacties gekomen, onder meer van VVD en PvdA. Die zijn het oneens over het plan van de Britse premier Cameron... om een referendum dus uit te schrijven over het Britse lidmaatschap van de EU. PvdA-kamerlid Servaas vindt een Brits referendum te ver gaan... omdat het in feite een dreigement is in de trant van dan stappen we eruit. Coalitiegenoot VVD ziet het referendumplan meer als een uitnodiging... om het debat aan te gaan over een ander, moderner Europa. Bij een zelfmoordaanslag op een begrafeningsceremonie in het noorden van Irak zijn zeker 14 doden gevallen. Andere bronnen melden 20 tot 35 doden. Een man blies zichzelf op in een Shiïtische moskee 175 kilometer ten noorden van Bagdad. Shiïtische heiligdommen en feestdagen zijn vaak doelwit van aanslagen in Irak. worden meestal gepleegd door soennieten. Rijkswaterstaat heeft deze winter tot nu toe ruim 300 meldingen gekregen... van voorschade aan snelwegen. Meestal gaat het om gaten in het wegdek, dan vooral in de Randstad... waar ook de meeste snelwegen natuurlijk liggen. Inspecteurs van Rijkswaterstaat zijn permanent op de weg... om de voorschade op te sporen en te verhelpen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan acht files bij elkaar, 25 kilometer. De langste files staan op de a 13 draak Rotterdam, voor Afridberg en Rode Reis, 4 kilometer... Op de A20 richting Gouda verknopen de Bresseplein 4. En op de A28 Utrecht richting Zolle tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. Beste luisteraars, Monique hier nog even van MKB Brandstof.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 Goedemiddag, reist u met ons mee deze middag? We maken een rondje langs diverse Europese hoofdsteden. We steken het kanaal over. Allemaal naar aanleiding van wat David Cameron eerder vandaag aankondigde. Een referendum, een Brits ja of nee... tegen lidmaatschap van de Europese Unie. Of het typisch hoort bij die eilandbewoners... dat bespreken we met Hieke Jippes. Zij was jarenlang woonachtig op dat eiland. Genoeg nieuws uit onze eigen provincies. En niet allemaal even florissant. In Friesland is het aantal faillissementen het sterkst gestegen. Het sterkst is het ijs in... O Overijssel. hier is morgen de eerste toertocht, nu het nog kan. We beginnen dit Radio 1 Journaal in Brabant. Daar is nog steeds het gesprek van de dag, het filmpje van de mishandeling. Verontwaardiging, ophef en vele geschrokken reacties gisteren... op dat filmpje van een mishandeling van een man uit Eindhoven. Inmiddels hebben twee jongens zich gemeld bij de politie. Peter van der Laar is advocaat van een van de verdachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw cliënt heeft zich gisteren bij de politie gemeld. Wat heeft hij over de mishandeling gezegd? Nou, hij heeft Hij Zijn verschrikkelijke rol heeft hij meteen uh, gemeld en hij heeft daar gewoon open kaart gespeeld wat, uh, wat voor verschrikkelijke dingen daar zijn gebeurd en wat zijn rol ook is geweest. Wat was zijn specifieke verschrikkelijke rol, uw woorden? Nou, hij heeft uh, geduwd en, en, en geschopt en daar heeft hij enorm spijt van. Uh, hij kan zich ook niet voorstellen uh, wat hem bewogen heeft destijds om, uh, om dit te doen. Hij heeft geen verklaring gegeven voor zijn gedrag? Uh, ik kan hij niet geven, want nee, het is een hele lievende jongen. En, en hij zegt zelf ja ik, ik, ik vecht zelfs nooit. En, en, en toch is me dit overkomen. Was er een aanleiding? Uh, ja, woordenwisseling. Maar niet echt een aanleiding uh, om, om zoiets verschrikkelijks te doen. De vraag is natuurlijk waarom een cliënt zich heeft gemeld op de dag nadat het filmpje naar buiten werd gebracht. Nou, er waren twee redenen. A, die jongen worstelde al heel lang met dit hele gebeuren, hoe die dat uh, ja, naar buiten moest brengen, hoe die dat moest melden. En op de tweede plaats kwam inderdaad dat filmpje daar nog bij. En toen heeft hij uh, met, met zijn moeder gesproken. En ja, die heeft ook gezegd, dit kan niet. En die heeft dus vervolgens uh, de politie benaderd. Het is uiteindelijk zijn moeders en ouders die de doorslag hebben gegeven om inderdaad naar de politie te gaan. Ja, de doorslag. Die jongen wist met de hele zaak geen raad meer. En uh, ja... Dan is het de meest aangewezen plaats dat je dat natuurlijk met je, met je ouders bespreekt. Ja, hij is samen met de andere jongen, een andere jongen naar het politiebureau gegaan. Uh, ook met dienstouders. Uh, um, en hebben ze vervolgens ook de politie verteld wie er nog meer bij betrokken waren. Uh, ja, ze hebben, ja, ze, ik, ik moet zeggen, mijn cliënt die heeft uh, gewoon uh, een verklaring afgelegd. En ja, over de inhoud kan ik, uh, kan ik me niet uitlaten. Maar in ieder geval zijn rol heeft hij uh, heel duidelijk geschetst. Maar hij was daar in een groep, dus ik neem aan dat hij ook de namen van andere jongens heeft uh, verteld. Ja, maar daar kan ik me niet over uitlaten. Dat, uh... Maar i i dat, zegt u daarmee ja, dat heeft hij gedaan? Ik zeg helemaal niets. Ik zeg, daar kan ik me niet over uitlaten. Ja. Heeft u er begrip voor dat de politie deze beelden naar buiten heeft gebracht? Eh... Uh... Ik heb daar persoonlijk wel begrip voor en mijn cliënt achteraf ook, die zegt... ja, ik ben blij dat het uh, dat duwtje is geweest uh, voor mij om naar de politie te gaan. Maar het blijft onverklaarbaar waarom hij dan in uw woorden twee weken heeft moeten worstelen... en het filmpje uiteindelijk een doorslag heeft gegeven in een gesprek met zijn moeder. Ja, kan ik wel iets bij voorstellen. is een jongen van 17 jaar die nog jong is en ja, toch... Misschien ook denk van, ja, misschien als ik ga verklaren... dan moet ik namen noemen. en, en ja, Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat hij het daar moeilijk moet ik mee heeft. Ja. Uh, nou is het vervolgens zo dat uw cliënt, maar ook de andere jongens... op de sociale media, waar dit filmpje voor nogal wat commotie heeft gezorgd... wordt bedreigd. Heeft uw cliënt daar ook last van? Ja, nu niet natuurlijk. Hij zit nu op het politiebureau in Eindhoven. En hij uh, merkt van, van alles wat er gebeurt, nauwelijks iets. In hoeverre kunt u als advocaat van hem straks vragen dat de rechtbank bij een eventuele vervolging rekening moet houden... met het feit dat het filmpje naar buiten is gebracht en dat het ook tot, uh, tot ongetwijfeld wat, wat, wat repercussies kan leiden? Ja, in het kader van de straftoemeting speelt dat uiteraard een rol. In welk opzicht? Voor u? Ik denk dat hij als hij inderdaad uh, in vrijheid komt op enig moment... En heeft daar erg veel last van en dan merkt hij ook uh, wat de gevolgen daarvan uh, zijn. Dan, dan speelt dat mee bij het opleggen uh, van een straf. Een rechter moet natuurlijk rekening houden met alle omstandigheden. Als iemand al feitelijk is gestraft door bepaalde uh, uh, ja, uitlatingen in media enzovoorts. En in dit geval een hele extreme mate. Kan dat een rol spelen? Dat laat de rechter in de regel ook een rol spelen. Het enfin, is natuurlijk ook zo dat deze filmpjes tot in lengte der tijden te zien zullen zijn op internet. Ja, wij gaan ons nog beraden, want ik heb uh, uh, vanavond nog een gesprek ook met zijn ouders om te kijken wat we daar allemaal aan gaan doen. Want er is vandaag zoveel losgekomen dat, uh, ja, dat uh, het is gewoon een lawine is. Er valt natuurlijk niets meer aan te doen dat die films gaan verdwijnen van internet. Nee, kijk, dat, we moeten eens even kijken wat voor stappen we kunnen gaan zetten. Het moet op enig moment ophouden. En dat kan natuurlijk door het tijdsverloop. Maar ja, als het zo in de gang blijft, dan zal er iets moeten gebeuren. Dat uh, wil ik even met de ouders eerst bespreken. Wat is volgens, volgens u de meest voor de stap die u dan kunt zetten? Wat is het advies? Ja, wellicht een uh, kort geding of wat dan ook. Dat we bepaalde uh, media gaan verbieden om, om nog langer te publiceren. Maar ik, goed, er zitten veel consequenties aan juridisch ook. Dus ik moet dat even goed bestuderen en bespreken. Een kort geding tegen media. Ja, ja bijvoorbeeld. We wachten het op Peter van der Laar. Een, uh, de advocaat van een van de verdachten die zich gisteren gemeld heeft in Eindhoven. Ik dank u hartelijk. Geen dank. Dag. Het referendum komt erg. Ergens na 2015 kunnen de Britten zich uitspreken over de vraag of Groot-Brittannië wel of niet in de Europese Unie moet blijven. Premier Cameron kondigde vanochtend het referendum aan in zijn lang verwachte toespraak. Gevolgd, vertaald vanmorgen, geduid door correspondent Arjen van der Horst in Londen. En natuurlijk heb jij later vandaag gekeken naar de Britse reacties vanuit de Britse politiek op zijn toespraak. Ja, heel wisselende reacties. Ik ben net terug van een bezoek aan het parlement waar ik sprak met Nick de Bois, Dat is een van de eurosceptische conservatieven. Die juichen. Die zijn heel erg blij met toch al deze krachtige toespraak van premier Cameron. Dat hij heel duidelijk een in-or-out referendum belooft. Aan de andere kant van het politieke spectrum, ja, toch een heel ander geluid. Bijvoorbeeld van de coalitiegenoot van de conservatieven, de liberaal-democraten. Mijn is dat years jaren en jaren uncertainty because of a protracted ill-defined renegotiation of our place in Europe is not in the national interest because it hits growth and jobs. Ja, je hoorde hier Nick Clegg, de vicepremier en partijleider van de Liberaal-Democraten. Hij zegt, er komt wel een tijd voor een referendum... maar dat moment is nu niet aangebroken. Uh, het heeft weinig zin om nu te gaan onderhandelen over een nieuwe relatie met Europa. Dat is wat Cameron wil. Dat brengt te veel onzekerheid en dat kan dus onze economie en Britse banen kosten. Ja, je er vandaag ook uit dat er nogal wat stappen moeten worden genomen... voordat het inderdaad tot zo'n referendum gaat komen, die verkiezingen in 2015. Als je dat afzet tegen zijn toespraak van... Vandaag David Cameron. Uh, wordt het voorstel ook gezien als een verkapte verkiezingsstunt, een aanloop naar een mogelijke herverkiezing in 2015? Uh, niet verkapt en ook niet echt een stunt. Want hij zegt heel duidelijk in zijn toespraak: ik wil uh, in de verkiezingen van 2015, in de campagne, dat dit een thema wordt. En dat de Britse kiezer dus een keuze kan maken. Wij zijn voor een referendum, als de Britse kiezers het met ons eens zijn. Stem dan voor ons. Die kiezer heeft hij natuurlijk wel heel hard nodig. Want op dit moment is er in het Lagerhuis geen meerderheid voor een wet die zo'n referendum mogelijk maakt. De liberaaldemocraten zijn tegen, Labour is tegen... dus hij moet eigenlijk die verkiezingen winnen... wil hij dat referendum mogelijk maken. Dus er zijn nog heel wat onzekerheden in de aanloop naar dat referendum. En in de aanloop naar dat eventuele referendum... wil je ook gaan onderhandelen met de EU... over een aantal zaken met betrekking tot het Britse lidmaatschap. Wat is nou voor Cameron het belangrijkste om te, te onderhandelen, om te heronderhandelen? Hij noemde vijf punten in zijn toespraak. En de belangrijkste is toch wel wat hij een flexibele Unie noemt. Hij zegt, het moet mogelijk zijn... dat we een gemeenschappelijke markt hebben in de Europese Unie... waarin regels gelden voor iedereen. Maar... Eh, eh, er zijn zoveel verschillende landen, 27 lidstaten... met allerlei andere wensen. Het moet mogelijk zijn dat eh, de landen een eigen relatie creëren met Brussel. Is dat slecht? Gaat dat ervoor zorgen dat daardoor de EU uit elkaar zal vallen? Dat iedereen dus eigen eisen gaat indienen? Nee, zegt hij, dat maakt juist de Europese Unie sterker. Het netwerk van al die verschillende landen met hun eigen relaties... zal ervoor zorgen dat de Europese Unie flexibeler is... en beter kan reageren op de ontwikkelingen in de wereld... Bijvoorbeeld op van China en Brazilië. Zo, Arjen, dat geluid wat jij hoorde bij het parlement vandaag in Londen... dat hebben we niet gehoord in hoofdsteden als Parijs en Berlijn... waar nogal wat kritiek was te uh, bespeuren. Zal Cameron zich daar iets van aantrekken? Hij zal wel moeten, want eh, wat, het eerste wat hij gaat doen... is aan de onderhandelingstafel zitten in Brussel. Hij zal met een boodschappenlijstje komen... Hè, wensen wat hij dus anders wil zien in de Britse relatie... met de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan het Europese arrestatiebevel... arbeidstijdenrichtlijn, allerlei sociale eh, wetgeving en richtlijnen... waar de Britten zich uit terug willen trekken. Wil hij dat gedaan krijgen, dan heeft hij natuurlijk wel de toestemming... en overeenstemming nodig van de Europese arnus. Dus al te veel en Europese partners van zich vervreemden, dat kan hij ook wel niet. Dus hij zal echt zijn best moeten doen om ook die binnenboord te halen. Ja, tot slot, Arjen, als, uh, als dat uh, referendum bij hem op zijn bureau komt te liggen... ten Downing Street, ja of, nee tegen, ja of nee tegen lidmaatschap van de EU... wat zou Cameron dan zelf kiezen? Dat lijkt een heel simpel antwoord, want hij blijft steeds zeggen... ook weer in de toespraak vandaag... ik wil dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Maar dat antwoord is eigenlijk niet zo helder. Stel... Uh, hij, gaat, hij wil onderhandelen met Brussel... maar stel dat de Europese partners nee zeggen, daar hebben wij geen zin in. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan dat referendum intrekken? Of gaat hij dan campagne voeren tegen lidmaatschap van de Europese Unie? Dus de komende jaren, in de jaren tot de verkiezingen in 2015... zal het cruciaal worden en dat, dat zal ons het antwoord geven... of er dat referendum ook daadwerkelijk komt. Naar Londen, Arjen van der Horst en straks even naar Brussel natuurlijk. En naar Londen en, nou, daar zijn we geweest, naar Parijs en naar Berlijn. Daar gaan we naartoe, straks de komende uren. De geestelijke gezondheidszorg moet op de schop, vindt het adviescollege CVZ Psychiaters. Zijn woedend, het CVZ legt straks uit wat ze bedoelt. Het een daar ben je bij. Goedemiddag. Middag Tim. Het is niet druk op de weg weggezet. 25 kilometer file bij elkaar. Er zijn geen opvallende files. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. En de, opvallende, de langste files staan op de A27, Utrecht-Breda. Voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Voor Leusden, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. Straks een gesprek met iemand over de schade als gevolg van de vorst... op de Nederlandse wegen. Eerst maar eens even over de plezier dat te kunnen hebben. Marco Verhoef, goedemiddag. is in. Op reis, want uh, ik stel voor dat we maar eens even... een feel-good gesprek voor gaan maken. Althans voor de schaafsliefhebbers. Ons alleen ja. richten ja. op de komende drie dagen. Te beginnen met het etmaal. Nou, Het komende etmaal is gewoon uh, fantastisch winterweer. Hoewel helemaal fantastisch, dan zou de bewolking... misschien overal verdwenen moeten zijn. Dat is niet het geval. Vanmiddag was het in het zuidwesten... in Zeeland en delen van Brabant ronduit zonnig. En het werd ook zonnig in Groningen. En ik heb foto's binnengekregen dat daar echt heerlijk van het ijs genoten werd. Dat er prachtige baantjes op de ijsbaan geveegd waren. Het ijs zag er echt helemaal gitzwart uit. Dat ijs lag er natuurlijk al voordat die sneeuw kwam. Nou, dat hebben ze de keurig af kunnen vegen. Het was echt heerlijk om naar te kijken. En die mensen die kunnen daar morgen ook gewoon weer volop van genieten. Ik wil niet zeggen dat het morgen in Groningen helemaal volop zonnig is, want er zou wat bewolking vanaf de Noordzee binnen kunnen drijven. Maar de zon doet zeker mee, net als in de rest van het land. Ja, dan hebben we temperaturen morgen overdag van, nou, tussen de min 2 en min 5, niet te veel wind. De dus Dat is eigenlijk allemaal heerlijk winterweer voor mensen die ervan houden. En de nacht die ertussen zit overigens, die kan lokaal nog weer strenge vorst opleveren. En dan zal de temperatuur onder de min 10 zakken. Goed begin Marco, jij mag door naar vrijdag. Kopieert het verhaal maar, en dat is hetzelfde. Want eh, het blijft vrijdag ook dat, dat rustige winterweer. Niet te veel wind, af en toe zon, temperaturen onder nul... zowel in de nacht als overdag. Eh, ja, het is gewoon echt genieten voor mensen die van, van dit weer houden. En het is gewoon eigenlijk heel erg jammer... Eh, dat we vroeg in deze vorstperiode te maken hebben gehad met sneeuwval. Want was dat niet het geval geweest... dan hadden we nu echt op uitgebreide schaal... helemaal 100% kunnen genieten van het ijs. Toch de dagen die je bespreekt dat mensen moeten werken naar school moeten gaan. Dus wat mogen we op zaterdag verwachten? Ja, ik denk dat zaterdag nog redelijk meedoet met dit winterweer. Het blijft in elk geval vriezen. Ik denk wel dat de bewolking wat gaat toenemen. Ja, en dan komen we voorzichtig aan de andere kant van de medaille terecht. Want uh, wil je hem horen? Nee. Dan, ja, ik vertel hem toch, want de luisteraars zullen het misschien wel. <lacht> want zondag gaat het dooien en dan is het echt voorbij met die winter. Het zal nog niet helemaal zonder slag of stoot gaan. Zowel zondag als maandag nog kans op winterse neerslag... en dus ook winterse ongemakken. Dat zal het eerst voorbij zijn in het westen van het land... maar uiteindelijk begin volgende week in het hele land dooien. Marco Volf.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 Montreal, just a flirt. Grote kans dat de geestelijke gezondheidszorg op de schop gaat... als het aan het college voor zorgverzekeringen ligt. Dat vindt dat er een wildgroei is ontstaan... in de vergoeding voor psychische klachten. Gisteren lekte via de NOS een advies van het CVZ uit... waarin staat dat voortaan stoornissen wel... maar klachten niet worden vergoed. Jeroen de Jager vroeg bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het CVZ... wat het verschil eigenlijk is tussen een stoornis en een klacht. Een stoornis, dan moet je echt denken dat iemand is echt ziek is. En uh, ja, een klacht, dat kunt u zichzelf wellicht voorstellen, dat hebben we allemaal uh, wel eens. Maar uh, dan kwalificeren we onszelf niet als echt ziek. Ja, en u zegt in dit voorstel: klachten vergoeden we niet meer. Uh, stoornissen wel. Dat is correct. Ja. Dan gaan we eerst even wat, wat klachten of stoornissen langs. Uh, autisme, is dat een klacht of een stoornis? Autisme is absoluut een uh, stoornis. Wordt volledig dus vergoed, maar ik lees in uh, uw voorstel... dat het nog maar een jaar vergoed zal worden. Waarom? Autisme is wel degelijk een stoornis. Uh, maar is ook een stoornis die niet zomaar overgaat. Uh, die gaat helemaal niet het, uh, over. Dus dat betekent dat uh, je in de behandeling daarvan... het eerste jaar uh, vooral moet richten op stabilisering... Uh, van, uh, van de gevolgen van uh, die aandoening. Daarna moet er wel een vorm van zorg worden verleend. Bijvoorbeeld vooral in de van de begeleiding. Alleen dat valt dan niet onder de geneeskundige GGZ. Maar dat wil dus niet zeggen dat iemand met autisme daarna helemaal niets meer krijgt. Alleen een ander soort vorm uh, van behandeling. Van, een ander soort van behandeling. Minder duur. Uh, dat, dat weet ik niet wat de kosten daarvan zijn. Mm. Maar uh, afhankelijk van wat er met de AWBZ-zorg uh, gebeurt... kan dat dus ook uh, uh, de WMO, de wet maatschappelijke ja. ondersteuning... Dat uh, is goedkoper, hè? Dat is in het algemeen uh, goedkoper. Maar is hoef... dit... Is dit uiteindelijk een bezuinigingsslag die u aan het maken bent? Nou, als je natuurlijk zegt, ik uh, maak een duidelijk onderscheid... waarbij uh, aandoeningen uh, of klachten die nu de GGZ zijn ingestroomd... waarvan wij zeggen, die horen er eigenlijk niet in thuis en die haal je eruit... ja, dan zal het in ieder geval uh, niet meer gaan kosten dan nu het geval is. Dus is het een bezuinigingsslag? Het is uh, niet qua intentie. Qua intentie is het een verduidelijkingsoperatie, is het geen bezuiniging. Maar het zal als consequentie hebben dat de uitgaven uh, naar verwachting lager zullen zijn. Gaan we nog even kijken naar een andere klacht. Uh, psychische klachten als gevolg van seksueel misbruik. Worden die vergoed direkt? Niet het, het, het misbruikt zijn als, zo, als zodanig wordt niet vergoed. Maar dat is misschien ook helemaal niet noodzakelijk. Daar waar echt, echt uh, psychische stoornis zich ontwikkelt, wat heel goed kan. Bijvoorbeeld een, een posttraumatische stressstoornis... als reactie op uh, zoiets afschuwelijks als uh, uh, seksueel misbruik. Als de huisarts, want de huisarts is hier de aangewezen persoon... het vermoeden heeft... Dat er sprake is dat zich een stoornis ontwikkelt, dan zal die verwijzen naar uh, de specialist, in dit geval bijvoorbeeld de psychiater. En in dat geval uh, wordt het gewoon volledig vergoed. Dit uh, voorstel is gisteren in de openbaarheid gekomen. Dit ligt nu uh, ter consultatie bij allerlei organisaties, maar het ligt op straat zal ik maar zeggen. En er komen reacties op. U heeft bijvoorbeeld al hoogleraar geraadpleegd, en een van die hoogleraren die zegt: het is broddelwerk. Ja, dat vind ik uh, meestal niet de meest sterke uh, reactie. Uh, disqualificaties uh, over en weer helpen meestal niet voor een goede dialoog. Misschien hebben ze wel gelijk. Dat uh, weet ik niet. Nou, niet, in ieder geval niet dat het broddelwerk is. We hebben te degen uh, ons ook uh, op wetenschappelijke bronnen uh, gebaseerd. En bovendien op de eigen richtlijnen en zorgstandaarden uh, van, uh, van de beroepsgroepen. Dus ja, dan uh, disqualificeert men ook het eigen werk. Schat u zelf in dat er nog veel aanpassingen komen... in die hele uh, adviesronde zeg maar, die u nu uh, bent ingegaan? Ik weet dat niet. Ik wacht dat eerst even af. Want de onrust is groot. De onrust is uh, groot, maar ik wacht nu eerst even af wat al de partijen in te brengen hebben. En alles wat hout snijdt, nemen we mee. En alles wat gebaseerd is op verkeerde veronderstellingen, verkeerde interpretaties, daar trekken we leringen uit in de manier waarop we die zaken opschrijven. Oké, okay, dan gaan we dus straks zeg maar, die twee versies vergelijken wat er veranderd is. Ja, dat lijkt me een mooie taak voor u en dan mag u nog weer een keer vragen stellen. Okay, dank. Graag gedaan. Die afspraak is gemaakt met bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het CVZ. Hij krijgt niet alleen vragen, maar ook een brief van een aantal hoogleraren. Die hebben een brief geschreven aan het CVZ... waarin ze zeggen dat de voorstellen schadelijk zijn voor de publieke gezondheid. De voorstellen hebben veel weg van Lucraak bezuinigen zonder goede analyse. is de belangrijkste zin in die brief. Die zal ergens de komend uur op onze website nws.nl worden geplaatst. En daar ook een achtergrondverhaal over deze hele kwestie... van onze gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Dat de vrieskou slecht is voor onze wegen, dat is bekend. Deze winter kreeg Rijkswaterstaat al ruim 300 meldingen van schade aan het wegdek. Ruim 300. Debbie van Slechtoorst van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Valt er nou mee of tegen? Als we kijken uh, naar uh, vorig jaar, uh, hebben we het uh, vergelijkbaar aantal meldingen. We zitten nu op een kwart van het totaal aantal meldingen dat we vorige winter hebben gehad. Uh, alleen was die winter uh, niet zo, uh, niet goed te vergelijken met de winter als nu. Uh, we hebben toen één zeer strenge periode gehad in februari. We hebben nu wel iets meer wintersweer. Dus als Rijkswaterstaat vergelijken we de uh, stand van zaken van de voorschade nu eigenlijk met de winter daarvoor, 2010-2011. En als we daarna kijken zitten we pas op 8% van het totaal aantal meldingen in die winter. Oké, okay, maar vergeleken met de periode van een jaar geleden is het dus meer? Nee, dan zitten we op het gelijk aantal uh, meldingen. Goed, wiskunde is nooit mijn sterkste vak geweest. Ja. Laten we even stilstaan bij de soort schade. Om wat voor schade gaat het aan de snelweg? Dat uh, kunnen uh, gaten in de weg zijn. Uh, dat kunnen ook raafdelingen zijn. En dat zijn dan uh, stukken, uh, een stuk weg waar meerdere stukjes uh, van het asfalt loslaten. Ja, geldt het ook voor, voor op, dat bijzondere asfalt, dat het snelst stuk verliest... Uh, 90% van het asfalt van Rijkswaterstaat is inderdaad Zoab uh, en Zoab is iets gevoeliger uh, voor uh, forschade en daarnaast is Zoab juist wel weer heel erg goed voor het uh, uh, werkgeluidsreducerend en uh, neemt regenwater gewoon beter op. Dus dat is voor Rijkswaterstaat wel uh, het beste uh, asfalt om te gebruiken. Ja, maar is de schade wel zodanig dat het allemaal um, sneller gesteld moet worden? Nee, de, de schade is gewoon echt vergelijkbaar met vorig jaar. Wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat wij uh, snelle maatregelen inzetten om de hinder voor de weggebruiker te beperken en de veiligheid en doorstroming altijd gewaarborgd wordt. Onze weginspecteurs houden het wegdek scherp in de gaten en uh, we kijken gewoon echt als de veiligheid in het geding is, dan nemen we uh, actie en uh, plannen we een spoedreparatie. Die voeren wij gelijk uit. Als de schade iets minder ernstig is, dan uh, kan het zijn dat de reparatie nog op zich laat wachten en we het met reguliere onderhoud uh, meenemen. En heeft de slot, schade in Nederland is vooral merkbaar in de Randstad? Op dit moment uh, zijn de meeste meldingen in de Randstad, maar uh, dat is een stand van zaken van vandaag. En elke winter heeft zijn eigen verloop, dus het is gewoon nog niet te zeggen wat de komende periode gaat brengen. Want die winter gaat nog even duren. Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Dank u wel. Graag gedaan.